Ik met het NOS-journaal. Op universiteiten in Iran is net als gisteren weer gedemonstreerd tegen het regime. Er waren protesten op zeker vijf universiteiten in Teheran en één in Mashhad, de op één na grootste stad. Het is voor het eerst dat mensen de straat opgaan sinds begin januari... toen de protesten hard werden neergeslagen en vielen duizenden doden. De omvang van de demonstraties van dit weekend is moeilijk vast te stellen... De protesten komen in een periode van spanning tussen Iran en de Verenigde Staten... waarbij president Trump dreigt met militair ingrijpen. In Mexico is de leider van het beruchte Jalisco-kartel gedood door het leger. De 59-jarige El Mencho was de meest gezochte drugsbaas van het land. Hij was tientallen jaren voortvluchtig. Hij werd gedood bij een speciale operatie in de westelijke deelstaat Jalisco... In reactie op de legeractie blokkeerde het kartel urenlang wegen... en werden voertuigen en gebouwen in brand gestoken. Een jaar geleden werd het Jalisco-kartel door de Amerikanen bestempeld als terroristische organisatie. De Europese Commissie heeft de VS om opheldering gevraagd over de nieuwe Amerikaanse importheffing. President Trump wil een wereldwijde heffing van 15% invoeren... maar Brussel vindt dat Trump zich moet houden aan een handelsafspraak die eerder is gesloten... De gevolgen van een nieuwe heffing zouden nadelig kunnen uitpakken, vreest Brussel. De Europese Commissie verwacht als grootste handelspartner van de VS dat de Amerikanen hun afspraken nakomen. In Amsterdam is een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor Oekraïne. Dinsdag is het vier jaar geleden dat Rusland het land binnenviel. Voorafgaand aan de bijeenkomst in Amsterdam liepen de honderden deelnemers een mars door het centrum. Het weer in het westen en noorden opklaringen. In de rest van het land bewolkt. Er kan nog een bui vallen. Vannacht grotendeels droog. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen wisselvallig bij zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A2. Utrecht richting Amsterdam bij Knoop Hollendrecht. Daardoor is de verbindingsweg naar de A9 richting Haardem dicht. De vertraging is 10 minuten en tot zover de aan B verkeersinformatie ZFM Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu van klink tot klank. Welkom bij de Van Klink tot klank show hier op ZFM Zandvoort. Tegenover mij in de studio, Hans van Klink. Uh, hij heeft de muziek allemaal samengesteld. Daar neem ik geen enkele verantwoording voor. Uh, goedenavond Benno, goedenavond luisteraars. Ja, en Hans, uh, nou, je hebt weer een, uh, een, een bijzonder uh, gemeleerd gezelschap bij elkaar gebracht in deze uitzending. Ja, waar beginnen we mee? Ja, de, de, ik dacht even gaan we nou uh, de wolvendiscussie openen. Laten we dat maar niet doen, dan worden we net een actualiteitenprogramma, maar het eerste lied waar we naar gaan luisteren heeft daar wel mee te maken... Alle thema's komen weer terug. Ook Nederlandse muziek, en daar gaan we nu eens mee beginnen. En een beetje humorvolle muziek van een band die zich Pater Moes Kroen noemt. En het is niet alleen maar flauw Nederlands humoristisch, maar muzikaal zit het ook nog heel best in elkaar eigenlijk, als je er goed naar luistert. De clip is ook leuk. Het is uh, uh, grappig gespeeld. Op een gegeven moment begint hij te gillen: van, Ik heb toch al antwoord gegeven? Nou, dat hoor je straks wel in het liedje. Ja. Dat is echt heel leuk. Ja, een, een stelletje jongens van een uh, hogeschool in Amersfoort die uh, met elkaar straatmuzikant werden in Frankrijk. En daar ontstond het idee om een soort pretband op te richten. En op de terugweg reden uh, ze door het dorpje Moeskroen in België. En toen dachten ze, nou dat wordt dan de naam van onze band. Ja. Pater Moeskroen. En ja, singles die ze hebben uitgebracht. Heel hilarisch qua uh, titel. Bijvoorbeeld Nooit van gehoord, wel eens van geroken, telt dat ook. Pater uh, <lacht> Vatermoeskroen aan de macht, een heidenskabaal, tien jaar dikke pret. Spanning en spinazie, dat soort liederen. Maar waar wij naar gaan luisteren is uh, Roodkapje. Dat begint. Wie is de bang voor de boze wol? Wie is de bang? Wie is de bang voor de boze worden? So zien van deze clip, dat uh, dan zie je die gasten springen op het podium en dan denk je, hoe hou je dat avond na avond vol? ze het en troppen ze gaan maar door. Hè? Ja, ja, ja, ja. Ik zag ook bijvoorbeeld uh, op Netflix heb je een serie dat over Take That ook zo'n, zo dat is echt zo'n commerciële jongensband was dat. Maar dat is eigenlijk ook meer uit ontstaan uit dansers dan ja. uit uh, muzikanten en uh, ongelooflijk. Maar ja goed, dat is, dan zijn weer beroepsmatige dansers. Maar dat is... Het doet een beetje als uh, topsport aan, hè? Dan? Ja, ja, zeker. Ja. zeker want, uh, en dan niet één optreden, maar dan meerdere optredens op één dag, weet je wel. Ja, dat en ik denk, deze band, die uh, kunnen echt een feestje uh, maken. En, uh, ja. Tot op de dag van vandaag uh, volgens mij. Dus uh, leuk, oh, hoor. Oh, ze ja. bestaan nog? Ja, ze bestaan nog, ja. oké, oh, oké. Okay, okay. Nou, dan hebben ze de zeker lol in. Ja, wie niet meer bestaat, uh, we blijven even in het Nederlands talige en in de humorachtige kant. Wie niet meer in leven is, is uh, de heer Heinz Herman Polzer. Hij is ooit eerder, eerder in ons programma geweest, geboren in 1919 en overleden in 2025. Hij heeft een behoorlijke leeftijd. Uh, 2015, sorry, hij heeft een ja, hoge leeftijd ja. bereikt. We hebben het natuurlijk over dokter Anders P. Ja, je zou kunnen zeggen na dat lied van Wie is te Bang voor de Wolf, dat we dan het Trojka lied zouden kunnen gaan spelen. Oh ja, ja, ja. ja. Nee, dus we ja. Moeten dat bewaren nog een keertje. Ja. Maar de de, de Wolfjaar. Ja, precies. Ja, ja, ja. Trojka hier, Trojka daar. Ja. ja, je ziet er veel dit jaar. Ja. Maar ja, hij is natuurlijk van de subtiele humor en de prachtige teksten. En hij heeft een uh, bij velen niet bekend lied geschreven, De Bonenpiksters. En dat gaat over uh, dames die tot taak hadden koffiebonen te sorteren en de mismaak de exemplaren eruit te pikken. En hij weet daar dan weer een lied van te maken. Dokter Anders P. met de Bonenpiksters. Als u ochtends om één uur of zeven wel eens meisjes langs de straat ziet gaan die zich zingend naar Geven, zult u daar waarschijnlijk paf van staan. Waarom zijn zij, hoor ik u al vragen, toch zo doelbewust en levensblij. Wel, die meisjes werken alle dagen in de bonen pikken. Ja, dat zijn de bonenpiksters van de Bonenpikkerij. Smorgens gaan de bonenpiksters naar de Bonenpikkerij. Want wat moeten bonenpiksters zonder Bonenpikkerij? Daarom horen bonenpiksters in een bonenpikkerij. Een bonenpikster spreekt, ja, ook ik ga dagelijks bonen pikken. Bonen pikken ga ook dagelijks, ik. Dat zijn wat. als ik bonen pik. Het is niet te vergelijken met muziek of breipatroon want er komt nog heel wat kijken bij het pikken van een boon. Als ervaren bonenpikster weet ik altijd wat ik doe. Dikke bonen zijn het dikster, zijn ook dunne, af en toe. Dal van buitenlui en autochtonen, Pikken in, op of een graantje mee, maar als pikster pik ik enkel bonen, niets dan bonen, dal, dal, dee. Ik breng trouw mijn pikboek mee, de pikdraad ook eventueel ik trommel en piksleden, leden, pikkels en een pik houwiel pik piktoorts en pikblende die pikjes in mijn zak pik op de schouder en de pikmuts op het schedeldak onlangs pikte ik een zeer klein bontje dat zich en popt als een krent daarna kwam hij zijn loentje. Ha. Uiteraard kreeg het geen cent. Postkantoren zijn gemixter wat het personeel aangaat. Maar daar mogen ze ook niks terwijl men ons de ruimte laat. Mag ik niet mijn paaspest dragen? Nou, dan ga ik met de rest lekker bij de vakbond klagen en dan krijgt de baas de pest. Op de zaak werkt ook een bonenbikster. Verzot is opgebakken boom. Schertsen noemt men haar de bikster. <lacht> maar zij vinden het heel Bonenpikster zich blesseert is ongezond Met bekwame spoed leg ik steriel verband Gas op de wond Baksters plegen mij te honen Of zien mij misprijzend aan Maar ik wil alleen als bonenpikster Door het leven gaan Anderen worden leerlijk stikster Bloemenschikster, nagelpikster Degenslikster, ketelpikster Predigster in medeblik. Kuitenflikster, gatenprikster Persenken blikster. Maar ik blijf een bonenpikster Top en allerlaatste Nieuwe Nieuwenhuismoodzakjes plakken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 Ja, een leligheid ten top. Hè? En dan het laatste couplet. Je zou het eens moeten uitschrijven wat hij daar allemaal in roept. Uh, nou ja, roept. precies. Maar, maar, maar dat je dit kan. Dat ja. is natuurlijk ongelooflijk. Dat je een tekst misschien improviseert. Ik had af en toe het idee dat hij liep te improviseren. Dat zou, zou zomaar kunnen. Hij moet toch een ongelooflijke snelle geest hebben gehad. Ja, dat is, ja. als, Meneer was econoom. Hè? Oorspronkelijk als econoom ja. opgeleid. en ja. werd beroemd om zijn uh, mal Liedjes. Ik geloof dat wij in een van onze eerdere uitzendingen wel eens heen en weer hebben gedraaid. Op ja. de 4 pond ook qua tekst. Zo ja. prachtig zit dat in elkaar. Ja, ja, ja, ja. Met dank overigens aan mijn vriend André, die uh, trouwe luisteraar is en die me getipt heeft om dit nummer eens een keer uh, in het assortiment okay. op te nemen. Nou, Heerlijk gek nummer. Goed gedaan, André. Dat dacht ik ook. We blijven nog even in Nederland, maar niet meer in de Nederlandse taal. Gaan even rock en rollen. Ja, bijzonder het plaat ook gezien de tijd. Uh, wanneer dit wordt uitgezonden is het ongeveer een maandje geleden dat er het, het grootste afscheidconcert van Golden ja. werd uh, gehouden in Ahoy met allerlei andere artiesten. Maar als band wilde Golden niet meer verder gaan na het overlijden van George Coymans. Dat vind ik een heel mooi gebaar. De individueel gaan die gasten nog wel door. Ik leer de Golden Earring kennen. Uh, er waren al oudere nummers die ik later heb leren kennen. Maar toen ik die leeftijd bereikte om naar de radio te luisteren... en de Golden Earring te leren kennen... was net het nummer Back Home uh, beroemd. Uh, uh, daar is denk ik ook de oorsprong van mijn liefde voor de dwarsfluit ontstaan. Barry Hay, die op ja. dwarsfluit speelt in dit nummer. Ja, legendarisch nummer van onze eigen Nederlandse Golden Earring. Het nummer Back Home. Zandvoort. Dit is ZFM. Zf. Zo, dat waren de Golden earrings. inderdaad, van de. dit nummer is ook gespeeld op een afscheidsconcert, natuurlijk. Dat ja, ik niet anders. Meen gehoord hebben, zelfs als laatste nummer. En met een beetje symbolische betekenis ook. Hè. We zijn okay. weer terug thuis. Het is allemaal in Den Haag begonnen. En, ja. Uh, ja, en het is geëindigd. Niet in Den Haag. Maar de cirkel is rond zo'n ja. gedachte erachter. Ja, een mooie symboliek allemaal. Ja, lekker nummer ook om te horen. Ja, ja heel wat anders. Uh, denk je van dat klinkt heel modern, maar het is toch alweer van 1996 en som. Gemaakt voor de film Space Jam door drie grote rappers: Coolio, hij leeft inmiddels niet meer, is in 2022 overleden, LL Cool J en Busta Rhymes. Een raar, maar heel swingend hiphop nummer, wat destijds in die film gebruikt is en een mooie tekenfilm als videoclip had. Zat allemaal heel mooi in elkaar en uh, ja, ik vind dat het wel lekker klinkt. Dus we gaan naar die drie rappers en de Method Man Be Real Band met het nummer Hit Em High, Hit Em Low. Greetings, earthlings. We have now taken over your radio. And in my oh, eight is not enough, your whole squad let it up, it's like switch when I bust, now your whole crew is dust. <laughs> I'ma through my area, I'ma have to barrier the real screen team on oh, your screen scene. It's like down Under Ray go tell me who wanna tangle with we're together, which got the neighborhood superhero. want it all, unstoppable, we run the floor, oh. famous, oh. hardcore, oh. in the game, Like this If I hit him high, hit him high, hit him high you hit him low, hit him low, hit him low If I hit him high, hit him high, hit him high you hit him low, hit him low, hit him low Insane like a runaway train I'm in your lane Like it's only three seconds to score to win the game Came to bring the ultimate pain up on the brain Untamed You were like it when I change And you a tight strain. Make low maniacal Monster in the game And I got my eye on you Dead shot, aim. My free throws keep coming down like rain. You feeling me? I'm feeling you. The monster bang. I'm telling you, pass me the rock. Now I'm headed to the basket. Get up on my way, is what you better do. My tactics is unsportsmanlike conduct. You better ask it. Don't get no better than it. You got my drip, You get stressed, by ball handler, grew by swag hammer. Danger, you dealing with official hoop banging, with hang time like a coat hanger. Jump with thunderous, 360 degree tight dunks. What up, doc, the Monster funk. Uh, lightning strikes, the court lights get dim. Supreme competition is about to begin above the rim. Finessing and moves is animated. Uh, once I get to ballin', I can't be deflated. A rugged part of my monsters is getting money. When clicks get the buggin', I'm snatching up their bunnies. Uh, every step I take shakes the ground. I make you break your ankles, none, shake you down. This is my planet, I'm about business. The best that ever done it, can I get a witness? Uh, a cumulus cloud brings darkness up above. You in it for the money? Or in it for the love, MJ 23 ways to make a pay Loungin' in the mothership back around my way Uh, I'm oh. 28 light years old If the refs get political, Triple like Bob Dole Am I getting lyrical? Daddy, I think so Monster far play the flavor it's no so dreams low We're we're unstoppable We run the floor You can't get none of this hardcore In the game, we the talk I've seen nothing like this Hit him hit him high we hit a high, hit a hit a low. We hit a high, hit a high, we hit a high, hit hit a low, hit a hit low. Yo, God bless, up 'em sweat. Your whole calling right With my bench Press the stress Whenever you take We feed ballin' On the fast break It's like the Poli Express so I'm gon' bang on in your face until the red balls To see your hand And forget the game You and your team Just need the back off Get off the block Give me the ball I said it's my ride start and line up Right get and To bring the livestock Throw all the money In the pot To make sure you all Bet your money on my bank John. When we come right through Tell me what you really Go through. We need your team name And shame And take no talent From you While you abandon this shit? We take your championship But nothing left for you It's a free play clip Money spent gold <laughs> uh -huh. goaltenders They mend teams Like crotch car Who do me and be the oh. monster oh. The <inaudible> <inaudible> druk hebben met elkaar. Ja, ik vind het wel een lekker aanstekelijk nummertje. En uh, dat rappen is, rappen is toch wel een vak apart. Hoor. Nou, zeker, zeker. En, en, en dat met z'n drieën dan op één podium, dan heb je toch wel wat rekening met elkaar te houden. Ja, drie grootheden ook wel. Ja. Dus uh, ja, lekker nummertje wel. We ja, gaan iets verder terug in de tijd. En uh, heel veel mensen van onze leeftijd herinneren zich deze hit nog wel. Uh, maar van de band hebben we niet meer veel gehoord. Daarna hebben we het over ongeveer 1978 als ineens de band Tubeway Army wordt opgericht door uh, Gary Newman, uh, zijn oom Jess Lydiard... en uh, op de drums en als bass, uh, bassist Paul Gardiner, die in 1984 uh, overigens al overlijdt aan overdosis drugs... Uh, wie de clip nog weet herinneren, ziet de zanger Gary Newman staan met een heel strak gelaat in een soort soldatenpakje. Zijn nummer uh, zingen en dat is een aanstekelijke hit. Het was toen echt een grote hit. Ze hebben daarna nog één keer een hit gehad. Toen is hij solo verder gegaan. heeft nog een uh, hit gehad met de, uh, met de hit uh, nummer Cars. Maar daarna hebben we helemaal niets meer van Gary Newman of Tubeway Army gehoord. Dus we moeten even terug in de tijd. Tubeway Army met Our Friends Electric. We'll Uh, die uh, deed in die tijd al uh, go goed te werken. Ja, dat, denk, dat doet ook een beetje aan krachtwerk denken. Ja. Autobaan en dat ja, soort dingen uit die tijd. Sleep maar door, het maar. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja slim. Ja, het heeft wel wat. Ja. Het leuke van ons programma is natuurlijk toch dat we juist allerlei stijlen aan een smeden. En uh, we gaan nu heel wat anders doen. We gaan echt even naar originele blues. En uh, niet zomaar iemand. We hebben het eerst even over Tracy Chapman studeerde uh, antropologie uh, in Amerika en verdiende een beetje bij als straatmuzikant. Kreeg een platencontract en mocht spelen in een stadion op de verjaardag van Nelson Mandela en haar naam was gevestigd. Mm. En zij ging samen een nummer opnemen met de man die ook wel uh, de, de, de, de, de grootste bluesartiest aller tijden wordt genoemd. Dat zijn van die metaforen, daar kun je er ook een vraagteken bij zetten. Je moet er ook van houden, maar ik vind het wel een grootheid. We hebben het over Riley Ben King, beter bekend als BB King. Man is oud geworden, is 2015 overleden op 90-jarige leeftijd. Was zinger, songwriter en speelt magistraal gitaar. En samen brengen ze het bluesnummer The Trill Is Gone uit. voor so hem... Um Tracy Chapman en B.B. King. En een geweldige muziek natuurlijk. Waar wij altijd ongelooflijk van genieten in deze radioshow van klink tot klank. Ja, en de thrill is gone, wat eigenlijk betekent, spanning is eruit, hè, in relationele zin van het woord. We hebben het niet leuk meer met elkaar. Nou, als oh. we het over bluesmuziek hebben, dan is de thrill nog lang niet gone. <laughs> nee. Dat vind ik toch wel een van de mooiste muziekstijlen die er is. Het altijd leuk blijft om samen met jou zo'n gevarieerd programma te maken. Ja, zeker, zeker. Maar we blues nog even door, en volgende nummer. Ook een legendarische band opgericht in 1969. En uh, na één jaar veranderde de samenstelling al. Maar die samenstelling zou vervolgens vijftig uh, jaar minstens aanhouden. Billy Gibbons zang en gitaar, Dusty Hill basgitaar en zang, en Frank Baird. Nou, Dusty Hill is in uh, 2021 overleden en werd opgevoed, opgevolgd door Elwood Francis, een uh, gitaartechnicus die hem eerder had vervangen vanwege een heupoperatie. Dus dan heb je wel door dat het over oude mannen gaat. Ja, ja, ja. Het is een band met een legendarische looks van die twee zangers. Hoed op zonnebril en lange baarden. Nou, we hebben het een Beetje zingen naar Taliban is het eigenlijk. Dat lijkt het op. De, de, de. de CZ top, daar ja. zou ik het over hebben. De, het verhaal van die baarden is uh, dat ze dat uit verveling hebben laten groeien. Oh. Omdat ze een pauze moesten inlassen in hun bestaan. Omdat uh, uh, de, de, heet, uh, een van de leden uh, moest... oh ja, uh, Frank Beert moest afkikken van een drugsverslaving. Beert, wat overigens baard betekent, was de enige die geen baard had. Oh. Was de drummer? Eh? Ja, ja. En, uh, precies, ja. Nou ja en dan heb je, we hebben het dus over Zizi Top. Waar komt die naam vandaan? Een kleine link naar het vorige nummer. Want uh, ze wilden eigenlijk BB King eren. En uh, oh. daarom dachten we, we, doen iets wat daar een beetje blijkt. En we noemen ons Zizi Top. Ja. Uh, 69 opgericht. 2021 overleed. Dus het ene lid. Maar die is opgevolgd. Maar ze, sinds kort zijn ze niet meer actief. Maar zijn groot geweest. En uh, hebben prachtige nummers gemaakt. Waaronder het nummer waar we nu naar gaan luisteren: Lagruin. Rumors spread 'round rowl that Texas town I got like outside the grades you know all talking about but just let me know if you wanna go Oh the They got a lot of nice girls there. Ha ha ha ha! If you've got the time and the time to give myself in uh -huh. I hear a sigh Most every night But now I might 1367 KPN. Ja, Hans, we zijn ook op tv. Oh ja? <lacht> ja, met het geluid alleen hoor. Ja. Oké, okay, dat, dat vind ik goed. Ja, <lacht> volgende keer is ook mijn haar komen. Ja, ja, ja, erop. Nou, dat was Zizi Top. Ik vond het wel uh, onmerkelijk. Drie heren, twee op gitaar en één uh, op drum. En het is bijna een instrumentaal nummer geworden. Ja, maar dan toch zo'n bak Harry door die ja. ding Ja, Het doet een beetje ja. aan Cream denken. Die ja. bent van... Uh, uh, Erik Clapton en anderen. Ook zo'n bombastisch geluid. De drieën presteren ze het toch maar wel. Ja, ja. En, uh, en zo anders... terwijl het toch een tijdgenoot is waar we naar gaan luisteren. Oh, Pink ja. Floyd. Zo anders. Hè. Psychedelische rock wordt het wel genoemd. Uh, beroemde band. Uh, nu treden ze niet meer op. Met name de twee hoofdfrontmannen. Uh, Roger Waters en David Gilmore... Ze zijn met ruzie uiteengegaan. Uh, ja, dus, uh, ook een man overleden. De toetsenist... Uh, maar wat legendarisch is, is een concert wat ze gegeven hebben in de, binnen de ruïnes van Pompeii. Overigens zonder het publiek. Daar zijn toen opnames oh. van gemaakt. Bijzonder? Uh, een heel groot concert. En dus als film is dat verkocht aan de, oh, de buitenwereld. Zeggen, dat moet toch wat kosten zo, ja, als je daar gaat filmen. En, en, en... Dat is al eind 60, begin 70 jaren gedaan. En uh, David Gilmore is een jaar of vijf geleden terug geweest. Daar heeft een vergelijkbaar concert gedaan met zijn eigen band. Hmm. En dat is de bioscopenwereld. Ontgegaan. ja Het ja, ja, ja. is een lang nummer. Uh, in die tijd kwam dat natuurlijk vaar, vaker voor. Waarbij uh, Nick Mason een langdurige drumsolo doet. En ik ik adviseer iedereen even op YouTube te gaan kijken. Want wat je op een gegeven moment bij 3 minuten 19 ziet is dat hij zijn stokje verliest, midden in de drumsolo. En met twee voeten, twee bassdrums en één hand doordrumt Totdat hij ergens een nieuw stokje gedaan heeft. En dan gaat hij wel weer verder en je hoort het verder niet. Bekend nummer, lang nummer, lange drumsolo. Maar lekker om te horen. Pink Floyd met one of these days. Niet meer hè nee de afzonderlijke leden. Roger Waters met een eigen band... en David Gilmour met een eigen band... treden nog wel op. Okay. Uh, maar ze liggen echt ver uit elkaar... qua meningen en ideeën. Uh, en uh, Ook een beetje ruzie over de rechten... van de muziek. Net zoals McCartney en Lennon. Dat uh, Waren zij samen schrijvers van de meeste nerds. Oh ja. ja, van wie is het nou? En, ja. uh, en Roger Waters staat al bekend... om zijn bijzonder rechtse opvattingen. En dat is ook heel schril... Ah. tegenover de ideeën van David Gilmour. Dus hmm. het zijn geen vrienden meer. Nee, nee. En ze spelen wel nog allebei. En dan brengen ze oude Pink Floyd muziek ten gehoor. Oh, oh ja, dat hetzelfde. is wel. Ja. Oh, ja. Ja, ik heb nooit onder stoelen wanken gestoken dat ik een groot uh, fan ben van de virtuoze gitarist Jan Akkerman. Uh, gespeeld in de Hunters. Gespeeld in Brainbox. En daarna in Focus. Uh, binnenkort geeft hij weer een show in Amstelveen. Nee, in Hoofdorp. En dan noemt hij dan My Focus. Gaat hij oude Focus nummers ten gehoor brengen. Oh, leuk. Ja, daar ga ik zeker heen. Waar wij naar gaan luisteren is een oude opname van echte klassieke Focus, Thijs van Leer, uh, zang, orgel en dwarsfluit. Jan Akkerman, uh, gitaar, Pierre van der Linden, drums en de bassist, de in 2022 overleden Bert Ruiter, die weer de partner was van Journey Kaagman van Earth and Fire. Maar naast Hocus Pocus, het overbekende nummer van Focus, uh, komt van dezelfde LP het nummer Sylvia. Dit eerste uur van Klinkt tot Klanken met Hans van Klink en Benno Veugen. Uh, ja, dit was natuurlijk legendarische muziek. En uh, Thijs van de was zo ondersteboven van Sylvia dat hij het op gillen uitzette. Of, uh, ja, je hoort het er hoog uit Of, uh, of uh, hij suggereerde iets. Uh, <laughs> Wel een goede muzikant door die Thijs van Lee. Zeker, uh, zeker, uh, zeker. Veel instrumenten bespeelt hij op een uh, virtueuze manier. Volgens mij ook allemaal conservatorium uh, geschoold. Die ja. jongens en meisjes. Ja. Uh, dus dat, uh, ja, dan, dan mag je wel wat verwachten natuurlijk. Ja, dat lukt zo goed. En Pia van der Linde ook een legendarische drummer natuurlijk, die overigens destijds vanuit Brainbox meeging met Jan Akkerman naar Focus. Dus, ja. Uh, ja, de laatste mooi. voor de duur. Ja, en, en wat wel leuk is, als je dan in de geschiedenis van zo'n band duikt, dan zie je ook een beetje de macht van de platenmaatschappij. Want ik lees hier dat de band, die waar we het over gaan hebben, zo meteen in 1975, werd opgericht door Michael Corby en Adrian Miller. Miller werd de manager ervan. Ze dachten eerst, gaan we ons de crybabies noemen of de big babies, maar het werd uiteindelijk gewoon de babies. Maakte een beetje hard rock muziek, maar die Miller uh, viel niet in de smaak bij de platenmaatschappij, dus die werd eruit geknickerd en oh. er werd een manager van de platenmaatschappij aangesteld. En er werd besloten dat ze een andere soort muziek moesten gaan maken. Toen kwam een album Broken Heart met de eerste hit Isn't It Times, is een bekend nummer. Uh, maar toen was uh, na ma manager uh, Miller was Corby de tweede die moest opstappen. Uh, oh. Notabene de oprichter. Uh, hij was de dwarsligger binnen de band en het uh, platenlabel zag veel meer in de nieuwe zanger John Waite die net was aangesteld nou, Corby liet de beslissing aan de band over en hij werd weggestemd dus uh, oprichters waren er niet meer maar de band was er nog wel onder aanvoering van John Waite die zich ook vervolgens de leider van de band noemde okay. en daar komt meteen de volgende single uit voor, het was een grote hit geworden uh, de band bestaat niet meer met John Waite treedt nog wel uh, solo op maar waar wij naar gaan luisteren is de Babies met every time I think of you. Ja, het staat een beetje rot op, maar goed. Uh, tot aan het nieuws, en straks zijn we weer terug voor nog een uurtje van Klink tot Klank. Every time I've held you, I thought you understood.